7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De belangrijkste Europese beurzen zijn allemaal fors hoger geëindigd. De AEX boekte een winst van 2,1 procent. Dat is de hoogste stand sinds 1 augustus vorig jaar. Ook Parijs, Frankfurt en Londen deden het goed. De stemming was positief omdat veel beleggers verwachten... dat Griekenland een akkoord bereikt met banken... over een kwijtschelding van een deel van de schulden. De onderhandelingen over een nieuwe cao bij de gemeente zijn afgebroken. De VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, legt de schuld daarvan bij de vakbonden. Volgens de VNG eisen de bonden een onbegrensde werkgarantie en is dat niet meer van deze tijd. De werkgeversdelegatie bij het CAO-overleg wordt geleid... door de Rotterdamse wethouder Kriens. Zij zegt dat de VNG al tot het uiterste is gegaan... met het voorstel van een loonsverhoging van 2 Dat bod is vorig jaar afgewezen door de bonden. Door de bezuinigingen hebben de gemeenten nu minder speelruimte... bij de onderhandelingen, zegt Kriens. Tientallen mannen zijn gestopt als leider in een kinderdagverblijf sinds december 2010, toen de grote zedenzaak in Amsterdam naar buiten kwam. Het blijkt uit een rondgang van de NOS langs grote kinderopvang- en ouderorganisaties. Mannen die stoppen met werken op een kinderdagverblijf doen dat meestal omdat ouders bezwaar maken tegen hun aanwezigheid. Kinderopvang- en ouderorganisaties vinden het belangrijk dat mannen op dagverblijven blijven werken, zodat kinderen ook mannelijke rolmodellen hebben. De wegenwacht van de ANWB heeft het de afgelopen dagen bijzonder druk gehad vanwege de vrieskou. Vandaag stond het aantal pechgevallen op 7500. Op een normale dag is dat minder dan de helft. Het gaat meestal om auto's met een zwakke accu. Het weer. In het oosten strenge vorst, in het westen vriest het matig. Morgenochtend begint de dag koud. Een stevige noordoostenwind zorgt voor een zeer lage gevoelstemperatuur. In de middag is het vrij zonnig. Het wordt ongeveer min drie. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gasten werd in 2002 wereldberoemd in Nederland... als Dunja in de serie Dunja Daisy. En ze was allerminst een one-hit wonder... want in 2006 won ze een Emmy Award... en nu schittert ze in de film... En op een goede dag. En dat is niet slecht voor een actrice die zegt nog altijd zoekende te zijn. En misschien is dat wel haar geheim. Zoeken. Blijven zoeken. Hier is Mariam Hassouni. Uw presentator is Petra Possel ja, hoe ziet dat eruit? Wereldberoemd in Nederland? Ja, ik moet wel even lachen. Wereldberoemd. Ja, god. Is dat dat je niet naar de Albert Heijn kunt en herkend wordt als je met je karretje loopt? Of wat, wat? Nee, ik kan gewoon uh, normaal leven leiden in Nederland. Uh, in je de hebt niet zo'n man voor hoef, je deur? Ik hoef, ik hoef geen burka om zeg maar als ik de straat Ze slechts een hoofddoekje. Ja. Dat is overigens het onderwerp uh, van een ongelooflijk leuke en lichtvoetige uh, film... die uh, Hedy Honigman heeft gemaakt en die op het Rotterdamse Filmfestival nu in première gaat. En Op een Goede Dag heet die film. Jij speelt de hoofdrol daarin. Ja. Het gaat over hoofddoekjes, maar dan wel leuk. Het is niet een zwaar moraliserende film. Ja, uh, er kan gelachen worden, ze. we maar zeggen. Ja, zeker. Ja, ja. Heb, heb jij ooit wel eens gedacht tijdens de making of... Och, dan gaan we weer, hoofddoekjes... Nou, ja, ik zal je vertellen, um, ik kreeg het script uh, binnen en um, toen ik het las dacht ik van, nou, ja, leuk. Ik vond het wel grappig, want het was heel erg luchtig en uh, uh, leuk geschreven. Um, het verveelde je niet, het onderwerp hoofddoekje? Nee, want, nou ja, voordat ik uh, zei van, voordat ik akkoord ging wilde ik eerst een gesprek met Hedy Honigman. Want ik wilde het alleen maar doen als het uh, een beetje comedy is. Dus als het geen zware film wordt. En uh, nou ja, Heddy die had ook zoiets van... Dat, dat, het wordt geen uh, zware dramafilm. Het wordt een luchtige comedy. En uh, toen dacht ik van, nou ja... Dan wil je, dan je er wel aan verbinden. Het... Ja, ja. Ja, ja. Want anders ja. had je nee gezegd. Anders had ik nee gezegd, want dan vond ik het uh, cliché. Ja. Daar ja. gaan we het straks over hebben. Over het wel of niet spelen van Fatima rollen. Ja. Uh, van hoofddoekjes boerkaas en wat uh, die is meer zijn wat voorbij komt. En ja. vooral ook die internationale carrière die nou maar de hele tijd op de loer ligt. en ja. Waar wij natuurlijk heel nieuwsgierig naar zijn. Ik zeg tegen de luisteraars welkom bij Kunststof van woensdag 1 februari. Het Cultuur en Mediaprogramma van de NTR op Radio 1. We zijn er van maandag tot en met donderdag van 7 tot 8 uur. Wilt u iets zeggen, wilt u iets vragen, wilt u iets opmerken... doe dat dan via het gastenboek van onze website radiokunststof.nl. Daar kunt u uw vraag voor Maria Hassouni achterlaten. En wij proberen die vraag... Tijdens dit uur nog voor te leggen, te behandelen. Er wordt vanavond ook gevoetbald. Bekervoetbal Herakles tegen RKC. De wedstrijd is volgens mij ongeveer een kwartier, ruim een kwartier bezig. En verslaggever is Ragnar Niemeyer. Minuutje of 18 inmiddels, Petra. Het is 0-0 in deze kwartfinale bekerwedstrijd. Een hoekschop van RKC. De bezoekers uit Waalwijk schieten ook in het strafschopgebied van Herakles. Maar een redding van de doelman. Of zit daar nog een verdediger bij? In ieder geval komt er een tweede hoekschop voor RKC Waalwijk. Dat heeft gezien dat Rienstra, de verdediger... uit het hart van de defensie van Heracles, de centrumverdediger eigenlijk... dat hij twee kansen heeft gehad uit vrije trappen van Looms en Duarte... stond hij twee keer op de goede plek, maar naast en over. En deze corner schiet nu weg bij de goal van Heracles. ...opgepakt door Snoog, geeft hem nog eens mee aan de rechterkant... ...maar die bal loopt over de achterlijn heen. Herakles de nummer 10 van de eredivisie. RKC is de nummer 14. Op de ranglijst scheelt dat maar 2 punten in totaal. RKC heeft vorig jaar uitgeschakeld in de halve finale. één ronde verder dus. En, uh... Herakles een aantal jaren geleden ook op de drempel van de halve finale... toen uiteindelijk naar penalty's uitgeschakeld op eigen veld tegen Roda JC. Het is koud, het is fris. Je zou een burka kunnen gebruiken... als dat tenminste warmte brengt. De stand 0-0, zoals gezegd, na een kleine 19 minuten spelen. Hier aan het stadion, het moet gezegd, iedereen krijgt een pluim. Het zit stamp en stampvol. Het is gewoon uitverkocht. Ik zou dat een heel sterk idee vinden, Rachman. Voetballen, ja. voetballen in burka. Maar nu we toch zo gezellig en intiem bezig zijn... Ik kom uit die regio Herakles en ik hoor Herakles en ik hoor Herakles... Is Ragnar niet mee nog in de buurt? Ja, ik kan, jou, ik kan jou zeggen dat wij altijd van Tom Egens hebben begrepen dat we Herakles moeten zeggen. We ja, het weet het zat dat bij een discussie over is. Wij zeiden dat helemaal niet daar hoor. In Almelo. Nou ja, dan uh, moeten we daar nog maar eens een, uh, een boom over opzetten op Een ander moment. Het ah, is ja, bij Herakles RKC Herakles RKC 00. Oké, okay, straks meer Ragnar niet meer over voetbal. En misschien ook over. Nou, laten we het er gewoon eens even over hebben. Want hoofddoekje is natuurlijk één onderwerp. Daar gaat de film over. Mm -hmm. Dat zijn overigens prachtige hoofddoeken die voorbij komen in die film. Echt. Een prachtige ja. collectie, ja, ja. Marjan. Maar deze week is natuurlijk vooral hot het verbod. Uh, niet op hoofddoekjes, maar op boerkaas. Mm -hmm. Volg je dat zo'n beetje? Of denk je van, nou, dat kan me helemaal gestolen worden? Uh, om heel eerlijk te zijn, volg ik het niet echt helemaal. Omdat uh, ik er een beetje moe van word. Mm -hmm. Dus ik heb bewust eigenlijk uh, alles wat te maken heeft met... Boerka, of hoofddoekjes. of politiek eigenlijk. een beetje. Uh, ja. een beetje uh, van me afgezet. omdat. Uh, daardoor krijg ik heel veel. Um, het belemmert mij in mijn werk. En in, in, in wie ik ben. Uh, in de zin van. Um, sinds ik er afstand van heb genomen. heeft het mij veel meer. Um, Vrijheid gegeven of zo, persoonlijke vrijheid, um, artistieke je... vrijheid. Ja? Want je voelde ja. je vastzit op een bepaalde manier. Ja, en also alsof ik um, een. Ik, ik weet niet wat het is, maar het voelde heel zwaar. Dus ik heb bewust uh, eigenlijk, omdat, ja, wat net gezegd is, van ik ben nog steeds heel erg zoekende, uh, maar daardoor ook heel erg gevoelig voor wat er gezegd wordt um, over, ja. Wat identiteit. Ja, identiteit en, en diversiteit, achtergrond. ja, achtergrond. En, dus ik heb daar bewust afstand van genomen eigenlijk. In, in dat licht kunnen we ook zien dat jij op een gegeven moment hebt gezegd, ik wil niet meer alleen maar Fatima rollen. In Nederland uh, ben jij bekend geworden met Doña en Daisy. Uh -huh. dat, is je, dat was je debuut en meteen ook je doorbraak. is een prachtige ja. film, Doña en Daisy. Uh, regie Dana Negustan. Uh, ge, gevolgde. Daarna heb je offers gemaakt, mm -hmm. Emmy Award. Daarna was je een shooting star op het uh, filmfestival in Berlijn. Nou, de, ja. Toen werd je dus eigenlijk ja, uh, internationaal uh, gelanceerd. Vervolgens zat je in een Italiaanse Irakese film. Je mm -hmm. hebt twee jaar in New York uh, gestudeerd, ja. toneel gestudeerd. Daar gaan we het zo natuurlijk uitvoerig over hebben. En nu heb je twee rollen waarmee je eigenlijk weer terug bent in Nederland. Ja. Doodslag van Pieter Kuipers en Op een goede dag van Hedy Honigman. Mm -hmm. In beide films ben je... Uh, een Marokkaanse vrouw. Mm -hmm. uh, en zit je dus eigenlijk... maar misschien wel tegen Willen en Dank... of misschien wel niet... of misschien ben je er wel vanaf van dat gedoe... Mm -hmm. in een, in een Fatima-rol. Nou ja, het, het, wat ik voornamelijk bedoelde met Fatima-rol is... Uh, een meisje dat wordt onderdrukt door haar vader. En uh, terwijl de moeder iets wil zeggen. Uh, uh, krijgt ze, uh, weet je wel, uh, uh, een klap van een oudere broer. En uh, wordt word er met Turkse slippers gesmeten. En uh, weet je, dat soort dingen. Ik vind het niet Ik er... heb een beeld. De film, de film is klaar, vind ik hoor. En het, het, ik vind het niet erg om, om Marokkaanse rollen te spelen, helemaal niet erg. Um, maar uh, het moeten wel rollen zijn met inhoud. En, en, en het, het moet. Het, en, en ik bedoel, uh, ja, wat is een. Weet je, het, je hebt zoveel verschillende soorten Marokkanen. Het is niet één soort Marokkaan. Mm. Jij wilde gewoon vanaf van, van dat soort uh, Marokkaanse vrouwenrollen. Ja, het clichébeeld van. Ja, want je, je had wel degelijk te maken met dat je getypecast werd voor, voor een bepaald type rollen. Voor dat soort rollen misschien. In die... Dat je daarvoor benaderd werd. Ja, en uh, gelukkig steeds minder. En ik denk ook dat uh, uh, nu, ook. Uh, want we leven in een multiculturele samenleving. Dat dat, dat dan ook, weet je Dat de, dat de film dat ook de, de samenleving weerspiegelt. En uh, dus het is niet meer zo zwart-wit als een paar jaar geleden. Ja. Gelukkig maar. Uh, maar ik probeer daar wel echt. Uh, voor, voor uit te kijken dat ik niet in een soort van foute, stereotype film terechtkom. En, en dat doe je puur op, op, op, op script, op scenario? Ja, um, ik lees het script en uh, voorgesprek met, met de regisseur. Uh, wat, wat hij of zij uh, voor ogen ziet, wat ze willen maken. En, uh, en dan eigenlijk gewoon er, daar blind op vertrouwen en, en ervoor gaan. En heel erg naar je gevoel luisteren. Als je gevoel zegt van... Nee, dit... Ik weet je Dit is stereotyp, ja, dit ja, is of, cliché. Of, dit, of... Ja, of het voelt gewoon niet goed, dan moet je, het, moet je het ook niet doen. En als het goed voelt, dan moet je er gewoon voor gaan. En uiteindelijk wat er dan gebeurt in de montage... Dat heb je niet in de hand. Maar, komt dat uh, vaak voor eigenlijk, dat je een rol afwijst? Ja, dat komt wel vaak voor, ja. Ja. Op, op grond van dit wat je zegt, script, ja. en vervolgens het gesprek met mm -hmm. de regisseur. Ja, of soms alleen maar script, dat ik een script binnenkrijg en denk van... Nee, <laughs> dit is uh, niks voor mij. ja is dat, en, en heeft dat vaak te maken met dat stereotype beeld? Of heeft dat voornamelijk te maken met dat het gewoon sowieso een waardeloos verhaal is? Uh, vaak met het stereotype beeld, ja. Dat ik denk van, oh nee, niet weer een meisje... waarvan haar maagdevlies wordt dichtgenaaid. Of weet je dat ik denk van, nee, dit... dit... Op zich vind ik het niet erg. Maar als, het dan, als je dan meegaat met haar verhaal... en uh, haar volgt en wat zij dan meemaakt... dus als je er dieper op ingaat, dan oké. Okay. Maar als het een of andere bijrol is... in een, in een, in een of andere ziekenhuisserie en... Um, en jij bent dat meisje met dat maagdenvlies? Ja, ja dan vind ik het... Uh te oppervlakkig. Pieter Kuipers, regisseur die uh, de regie heeft gedaan van Doodslag... die film die nu, ja. uh, nu in de bioscoop is te zien, die zegt... in Nederland wordt ze gauw gecast als Marokkaanse. En dat komt gewoon omdat er te weinig Marokkaanse actrices zijn... die zo goed zijn. Het heeft ook te maken met het publiek. Ze zien eerst iemands afkomst. Ze, zijn, ze zien altijd een Marokkaanse vrouw. Daar ligt een taak voor ons makers. Wij moeten het publiek opvoeden. Wij moeten acteurs en actrices ook vragen voor rollen... waarin etniciteit geen rol rol Speelt dat klinkt heel mooi vervolgens vroeg hij jou meteen een Marokkaanse vrouw te spelen <lacht> en en en niet een pin-up van een van een heel beroemde, beroemde mannen een beroemd mannenblad bijvoorbeeld maar heeft hij gelijk hebben soort heeft de filmindustrie een opvoedende uh, taak in het casten van bijvoorbeeld Marokkaanse actrices um... Ja, wat bedoel je met, met, met makers? Uh, dan zie ik dan de regisseur. Eigenlijk ben jij ook een, mager, een maker. Ja, dus ik dan uiteindelijk regisseur. Uh, het ding is, ik, de laatste tijd word ik heel veel gecast voor eigenlijk heel, uh, voor Nederlandse rollen, voor Spaans, voor alles en nog wat. Dus ik denk dat de castingbureaus wel echt heel erg hun best doen om, uh, om, om een beetje van dat stereotype af te komen. Maar ik denk dat er niet genoeg regisseurs zijn met ballen die uh, het uh, aandurven... Die het aandurven om, om buiten de gebaande ja. paden te gaan. Ja, ik denk dat dat het voornamelijk is hoe ik er nu over nadenk. Maar ja. hoe we nu over denken, maar. Misschien het kan ook met jouzelf te maken hebben, met een ontwikkeling die je doorgemaakt hebt als actrice. Je bent uh, twee jaar uh, naar New York gegaan. Dat mm -hmm. was een zeer opmerkelijke stap. Je had ook eindeloos in de kaartenbak alleen maar hier in Nederland kunnen blijven zitten en audities doen en, uh, ja. en uh, wel of niet uh, leuke rollen accepteren. Maar jij ging voor voor een opleiding en wat voor een? Vertel ons misschien in de eerste instantie is wat, ge, wat ging jij doen daar in New York? Uh, ik ging daar uh, naar een toneelschool. De uh, William Esper Studio. en uh, Gericht op de uh, uh, Meisner Method. And, um... Je spreekt het er al heel erg mooi aan. <laughs> oh. Nog een keer zeggen. <laughs> Uh, nee, It is met, method acting? Het is een soort van method acting. Het, is, uh, het komt van, van method acting, maar het is net iets anders. Um, want method acting werkt heel erg vanuit sense memory. Dus uh, van wat heb je vroeger meegemaakt? En dan probeer je als je een rol gaat spelen, um, eigenlijk weer. Terug in de tijd te gaan naar een, bepaalde, ja, ja, naar een bepaalde situatie te gaan. Inderdaad, herbeleven. En de um, Meissner zegt eigenlijk dat um, je gebruikt veel meer je verbeeldingskracht. Dus, um, um, dus je, hoeft het, je hoeft het niet echt te hebben meegemaakt. Je kan je er al in verplaatsen zonder het echt te hebben meegemaakt... door jezelf de vraag te stellen, what if? Mm -hmm. En, uh, maar daarvoor moet je je verbeeldingskracht wel um, trainen... om het te vergroten, om het sterker te maken. Mm -hmm. En dat doe je door middel van dagdromen. Dagdromen? Dagdromen. Dus eigenlijk gewoon uh, neem je tien of vijftien minuten de tijd... Uh, in je kamer of ergens waar je je veilig voelt, doe je je ogen dicht... en dan uh, stel je de vraag, what if? En het kan van alles en nog wat zijn. De koningin van Lombardije, Ben. Ja, of, of. of. What if. Um, Opper um, Winfrey werd uh, ziek en jij moest invallen. Ja. Nou ja, goed. Het zijn. Nou ja, Oké, okay, ik geef toen per dat het een beetje schamele, <laughs> uh, ik Geef toen mijn fantasie is wel beperkt. Persoonlijke dingen. Persoonlijke ja, heel persoonlijk. En heel erg uh, gedetailleerd. Dus. dus um, wat noemen ze. Geef eens een voorbeeld what van. What if. Um, um, st stel dat. Uh, mijn moeder nog um, één dag te leven heeft. En um, ze heeft nog maar één wens. En dat is... Weet ik veel wat. Het, naar um, een concert te gaan van... Ik weet niet. dus En dan, en dan ga je... Uh, en, dan ga je dat... Ja, om, ja, hoe, hoe leg je dat uit? Het is... Je zoekt dat op en dan kijken wat er gebeurt. Of je gaat. Uh, uh, je wordt heel verdrietig, of je wordt heel boos. Of je gaat heel hard lachen, omdat je het eigenlijk dat gevoel niet aan kan. Um, dus het is heel persoonlijk. Iedereen, iedereen reageert daar heel anders uh, op. Maar de, de. Dat doe je in een groep? Of nee, dat doe, dat je, doe je alleen. En. en, en, en, en um, de dagdromen die je dan hebt, die zijn ook alleen voor jezelf. Dus die hoef je ook niet te delen met andere mensen. Het is heel persoonlijk. Um, maar goed, dus je hoeft dingen niet echt te hebben meegemaakt... Om, om het te ervaren of zo. Om dat gevoel op te kunnen roepen. Ja. ja. Maar hoe, als je dat dan in, in, in de praktijk van de opleiding daar in New York mm. ziet... Gaat zo'n zo leraar, misschien is het wel een acteur of een regisseur, dat weet ik helemaal niet. Maar gaat hij dan met jou zitten en, en met jou aan het werk? Met, met zo'n gedachte, met zo'n dagdroom? Of? Nee, want dat, dat hoef je niet te delen. Nee. Uh, deel maar hij, dan hij, kan wel? Wel, uh, hij kan wel zeggen van. Uh, uh, uh, ja, het zijn allerlei verschillende oefeningen die je doet. Dus je begint de eerste twee maanden gaat eigenlijk alleen maar om. Uh, Luisteren. Dus het is, uh, de basis is luisteren naar, naar, naar de ander uh, en, en daarop reageren. En, um, en dat doe je door repeating. Dus dan uh, uh, uh, en begin je eerst met feiten die je ziet: van uh, jij hebt blauwe ogen. En dan zeg je dan: ik heb blauwe ogen, jij ja, hebt blauwe ogen, ik heb blauwe ogen. Ja, ik heb. Ik weet, dat je, weet je, ik weet dat ik blauwe ogen heb, ja. En dan, dan ga je elkaar dus... Uh, uh, uh, uh, herhalen. Herhalen, herhalen. En ja. dat is de eerste twee maanden alleen maar herhalen, herhalen, herhalen. Want we denken altijd dat we luisteren. Maar we luisteren eigenlijk nooit echt naar, naar de ander. We zijn zo erg met onszelf bezig. Dus dan uh, word je eerst getraind om dat uit je systeem te halen. En dan, uh, en dan werk je met scènes en dan uh, uh, met situaties die je zelf bedenkt. En alles om maar je verbeeldingskracht te, te trainen. Maar ook om te trainen om te luisteren naar de ander. En in het moment te zijn. Dit klinkt eigenlijk als een één grote brok verdieping. Ja. Was dat, was dat ja. het ook voor je? Ja, het was voor mij heel erg belangrijk om... Uh, want ik kon ook naar de toneelschool gaan in, in Nederland. Maar um, dan ben je voornamelijk aan het verbreden. Dus je krijgt ook wel Meisner. Maar dat krijg je dan in een periode. Ik weet misschien krijg je dat dan zes weken. Of, of, ja. of een blok, acht weken. Maar ik had heel erg de behoefte om me ergens in te verdiepen. Waarom had je dat? Waar, waar kwam dat vandaan? Dat heb ik. Dat, ik heb dat met dingen, met, uh, ik, ik, ik heb obsessies. <laughs> dus, Tel me dus, all about it, it honey. <laughs> Ja, dus het is voor mij heel erg belangrijk om, uh, om me ergens in te verdiepen en, en, en eigenlijk uh, mezelf daarin kwijt te raken en, en, en mezelf daar weer in te vinden ofzo. En... Maar bijna ontsnappen aan het dagelijks bestaan. Bedoel je dat daarmee? Um... Kwijt raken. Nou ja, niet eens uh, dat je, dat je um, um, afst, afstand durft te doen van wie, je, van wie je bent... of van wie je denkt te zijn, eigenlijk. En waarom is dat zo belangrijk? Um... Het, is, het heeft ook wel iets behagelijks om dichtbij degene te blijven die je bent. Ja, dat, of denkt te zijn. Ja, maar dat is, uit, uit angst doe je dat. Blijf je dichtbij jezelf... En ik denk op het moment dat je een spiegel voorhoudt... Dat, dat je dan uh, de mooie dingen ziet van jezelf... maar ook de lelijke dingen van jezelf ziet. En, en, en dan, ja, wat je dan eerst doet is wegrennen. En dan kom je weer terug... En dan denk weet je, en dan ren je weer weg, en dan kom je weer terug. Hoe en vaak je ben je ook je, de... jij bent ook de hele tijd de ja, ja. bij de spiegel, begrijp ik? Ja, zeker. Maar uiteindelijk heb ik toch wel ook wel de schoonheid gevonden in, in al het lelijke en in al het mooie. Wat, wat met welke geef me eens een voorbeeld van een eigenschap of, een, of of iets van jezelf waar je tegen aanliep in New York en wat je confronterend vond. Uh, ik had heel erg, in het begin had ik heel erg veel moeite met, uh, met boosheid. Dus op het moment dat ik uh, in, een, in een oefening heel erg boos werd... Uh, ja, had, ik er gewoon geen had ik geen controle meer op, op, op de situatie... of uh, op, op, wat er eigenlijk aan de hand was. Uh, ik draaide gewoon letterlijk helemaal door. <laughs> okay. en, uh, um, dus dat was wel iets waar ik... Waar ik, uh, Je aan zit er moest daar wel op te lachen, maar het lijkt me dan echt niet zo prettig. Uh, nee, nee, op dat moment niet. Maar uh, ik ben wel blij dat ik daar doorheen ben gegaan. Want als ik nu een script lees en ik zie, oké, okay, ik heb een scène waarin ik uh, heel erg boos moet worden. Of uh, denk van, oké, okay, ik weet nu wel hoe ik, hoe ik dat moet aanpakken. Ofzo. Of ik hoef daar niet meer bang voor te zijn. Want het. het... Je hebt controle. Over, ja, meer controle of... erover. Of... Het is niet erg om boos te zijn. Was dat, de, was dat de moeilijkste hobbel die je moest nemen in New York? De boosheid? Ja, de boosheid. Uh, en daarna kwam... Want je hebt boosheid, maar daaronder ligt nog zoveel meer. Want het is een soort van... Uh, ja, boosheid is, is, is eigenlijk een, een, een van de makkelijkste emoties. Dat, je wordt al heel, heel snel boos. Maar daaronder ligt dan toch wel, het, het is dieper dan dat. En toen, daarna, waar het eigenlijk echt om ging, was kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid en... Um, ja, en toen moest ik daar ook weer mee aan de slag. Oh, help. <laughs> maar Nee, maar het was een avontuur. Ik vond het hartstikke leuk. Het was een, ik heb daarvoor gekozen. Ik heb ervoor gekozen om dat te doen... En, um, je wist dat je heel diep moest gaan daarvoor. En dat je dus deze kansen. dat je dingen tegen zou komen. Yeah. waar je doorheen moest. Ja, en dat wilde ik ook. Want waarom zou ik het anders doen? Waarom zou ik anders mijn tijd verspillen. aan iets wat ik toch maar half wil gaan doen? Of, um, het is ook een, commi een commitment die je maakt. Wat heeft het, het, wat heeft het je geleerd over kwetsbaarheid? Want jij zegt. Onder boosheid zit kwetsbaarheid. Mm -hmm. Wat heeft het je verteld? Um, dat het oké okay is om. Om, uh, om je kwetsbaarheid te tonen. Het is geen zwakte. En tot dat moment leefde jij nog in de gedachte. dat je dat niet moest laten zien? Ja, het is, het is een zwakte. Uh, je moet sterk blijven. Je moet sterk zijn. Um, en toen dacht ik. Toen, en toen ik daar doorheen was gegaan. Had, ja. Zo had je ook geleefd. Je moet sterk zijn. Ja. Ja, maar het is ook iets van de maatschappij. Van hey, niet zeuren, gewoon doorgaan. Mm -hmm. Of uh, niet aanstellen. Zo erg is het ook allemaal niet. En uh, gewoon doorgaan. En ja. En, en acteren, of, of op het toneel staan. of, of uh, op een set staan en, en je ding doen. Dat is. Dat is toch wel. Um, het is echter. Het voelt echter dan het dagelijks leven. Je, je, mag, je mag kwetsbaar zijn. Je mag, uh, je mag boos zijn. Je mag verdrietig zijn. Je mag heel blij zijn. Zonder dat iemand daar meteen al een mening over heeft. Maar in principe. Mag je dit ook allemaal in het dagelijks leven, hè, wat jij nu zegt? Ja, ja, dat weet ik. Je weet wel maar dat het is gewoon, dat er toegestaan is. Het hè? is toegestaan. Nou... Dat, uh, hè, ze beginnen nu al met boerka verbod, Dus ik weet ook niet hoe lang je nog je emoties mag tonen hier. Nee, maar dat nee. weet ik. Maar het is veel moeilijker op de een of andere manier. Ik vind het veel moeilijker om in het dagelijks leven mezelf te zijn. Ja. Dan, dan, dan op het toneel? Ja, ja. Ja. Dat lijkt me eigenlijk best hinderlijk. Want dat betekent gewoon dat je je waarschijnlijk ook het meest prettig voelt als je aan het acteren bent. Of... Ja, ja dan ben ik echt het, het gelukkigste, gelukkigste meisje op de wereld. En impliceert dat dan automatisch ook dat als je niet aan het acteren bent... dat, dat je je onthand voelt of eenzaam, alleen of uh, uh, incompleet? Of... Dan, dan uh, ja... Ik creëer mijn eigen werkelijkheid. Ja. Volgens mij zei jij dat al twee minuten nadat jij hier binnen was vanavond. Ja. Ik creëer mijn eigen werkelijkheid. Oftewel, droomwereld? Ja. Ja, ja. ja. droomwereld. Of, uh... Ja, maar als je nu ja. bij Freud op de bank zou liggen... Dat is, dat is een, een fantastisch project, is dat, denk ja. ik. Want dan zou je toch zeggen, maar waar ben je dan voor... Waar, waar ga je voor weg? Waarom wil je, naar die an waarom wil je in een andere wereld zijn eigenlijk dan? Kun je me dat uitleggen? Um, ja, dat is, is een lastige vraag. Um, dat gaan we nog even door. Dat is een, <laughs> dat is een lastige vraag. Dat is niet genoeg. Dit. Ik denk dat je daar echt wel... Uh, Paar maanden de tijd uh, of een paar uur nodig hebt om dat helemaal uit te vogelen. Ik heb geduld. <laughs> ik maar... weet niet, het geeft me een gevoel van, uh, van uh, het is, ergens ben ik nog een kind en uh, die gewoon... Uh, in, in, ik, ik, ik vind mijn eigen fantasiewereld en, en, en vind ik veel fijner dan... dan dan de wereld waarin wij nu leven. Want die vind je boos of vervelend, opdringerig? Smerig. Smerig? Ja. Smerig? Ja, we leven in een vieze wereld. Ja. En, en bedoel je dan gewoon vies van straat? Nou ja, vies. Het is, kijk, we, we, de wereld, het leven... de wereld, zeggen het is mooi en het is prachtig. En, maar het heeft ook een hele andere... Uh, uh, de wereld is mooi, maar ook vies. De wereld is... Ja, en, de, en, en, en, en die vieze wereld, of de smerige wereld, uh, probeer ik um, niet zoveel aandacht aan te besteden of, of niet, niet te zien. Dit vind ik voorlopig een afdoende antwoord. We gaan naar voetbal, <laughs> recht naar Niemeyer, safe by de bol. Zo is dat, het is nog drie minuten tot het einde van de eerste helft bij Heracles De ploeg uit Almelo. Heracles staat met 2-0 voor. Dat is een opsteken. voor alle mensen die de kou vanavond hebben getrotseerd. En die toch naar het Polmanstadion zijn gekomen. Ik kijk even wat RKC nu doet. Bij die 2-0 voorsprong van Herakles. Een schot wat uh, toch wel ruim overgaat. Met links vanaf de rand van het strafschopgebied. Geschoten door Sander Duits. En eigenlijk komt de RKC niet heel veel verder. Op de 30 e minuut, in de 30ste minuut, zagen we Armenteros met de 1-0 voor Herakles. Een hakbal van Duarte ging daaraan vooraf. Op de kop van het strafzoekgebied een aanval ingeleid door Kwanza met de inspelpaas. Een hakballetje vervolgens Vijnovic met het schot van dichtbij. De redding nog van doelman Zoet van Heracles of van RKC. Maar vervolgens was het een koud kunstje van Armenteras om de bal binnen te schieten. Die de doelman niet klem vast kon houden. En vijf minuten later zagen we Kwanzaa met de 2-0. Een corner even breed gelegd, voor de goal gebracht. Vrij weggedraaid door Kwanza, ook vlak voor het doel van RKC Waalwijk. En op dat moment was het 2-0. En dat voelt als een soort voor entscheid zouden de Duitsers zeggen. Omdat RKC maar blijft schieten van afstand, maar dat allemaal weinig succesvol doet. Nu weer een poging van Snow, die wordt geblokt door een speler van Heracles Almelo. De nummer 10 van de Eredivisie, die op weg lijkt naar een halve finale plaats in het KNVB Bekertoernooi. Ik zei er dus straks... Dat een aantal jaren geleden al dichtbij waren tegen Roda. Dat ging toen om een finale plaats. Klein foutje van mijn kant. In ieder geval ziet het er vanavond gunstig uit om de halve finales, de laatste vier, te gaan bereiken. Het is 2-0. We zitten anderhalve minuut voor de pauze in de kou. En ik moet zeggen, ik zie al heel veel mensen minutenlang naar binnen toe gaan... om daar een warme koffie of chocomel te gaan halen en geeft ze ongelijk. Zo is dat. Straks nog meer Ragnar Niemeyer die uh, aanwezig is bij bekenvoetbal Heracles tegen RKC. Uh, we praten vanavond met Mariam Hassouni, actrice Ooit in Doña en Daisy. Veel te zien geweest op televisie, eerst in de serie, toen in de film. Emmy Award gekregen, berlijn shooting star geweest. Verschillende films gedaan. En op dit moment te zien in Doodslag van Pieter Kuipers... en Op een goede dag van Hedy Honigman. Twee totaal verschillende films. We gaan even luisteren, uh, Mariam, naar een fragment... uit uh, En op een goede dag van Heddy Honigman. Dat ja, is eigenlijk een, een sleutelfragment uit de film. Oké. Okay. Goedemiddag. Goedemiddag. Heb je even tijd? Mijn beste Alia. Alia. Alia. Um, het, het spijt me dat ik het zeggen moet. Maar uh, zoals ik al uh, vorige week had gemeld... is de wet aangenomen in zaken het verbod van het openlijk dragen van kledingstukken van de religieuze aard... in welke vorm dan ook. En ik moet je dan ook vragen je hoofddoekje af te doen. Maar ik heb... Ik ben helaas anders gedwongen om je naar huis te sturen. Ja, dit waren letterlijk drie woorden ongeveer. Van <tosses> <tosses> ja... Dat, dat Alia, dat gaat de hele tijd fout. Bij ja. mij nu ook al bijna ja, over. Alia. Alia gaat de hele tijd fout in de film. Uh, is een soort running gag. Ja. Uh, merkte jij nou, want je hebt twee films gedraaid... Uh, vanaf het moment dat je weer uit New York uh, kwam... Dat je, dat je er anders in stond eigenlijk? Uh, ja, zeker. Heel anders. Eh... Uh, uh... Toen ik uh, nog in New York zat, kreeg ik het script van uh, doodslag binnen. en uh, nou, Ik las het en ik dacht, ja, dit wil ik gaan doen. Uh, ik kwam terug en ik had letterlijk één dag vrij... en daarna de volgende dag meteen aan de slag gegaan met de doodslag. Uh, maar voor mij... Het, het, ik had het gevoel alsof ik uh, stage ging lopen. Want ik ben net afgestudeerd. En dan is dit mijn eerste project. Dus het is een soort van stage. Um, en, um, en geprobeerd alles wat ik geleerd heb op school om het uh, toe te passen. Um, Waarvan En wat, wat was het belangrijkste dat je meenam? Wat je um, toegepast hebt? Uh, dat je... Um, weet wat je doet in elk moment. Uh, dat je... Um, weet waar de... de wat je wil... in de scène. Uh, waar je naartoe werkt. Uh, wat de relaties zijn. Tussen... Uh, het personage... en, en, en, en bijvoorbeeld van... Uh, Amira en, en Max. En uh, Max gespeeld door... De, door Theo Mase. En... Um, ja, en, en gewoon uh, veel meer, gewoon keuzes maken eigenlijk. Elk moment. Um, Heel goed weten waar je naartoe gaat. Daar, ja, daar gaat ja, het dus om. Ja, ja, en jij ja. merkte meteen dat dat toegepast kon worden, dat het werkte? Ja, zeker. En het is niet zo dat ik, uh, dat ik tijdens de repetities of uh, op de set de mensen lastig ging vallen met mijn. Uh, uh, Meissner Method. <laughs> het is, je gebruikt het eigenlijk als, als huiswerk. Uh, maar ik merkte voor mezelf dat ik... Um, ja, dat, dat, dat daardoor de dingen veel soepeler gingen op de, op de set. Het werk ging veel makkelijker. Um, omdat ik ook gewoon wist hoe ik mezelf moest voorbereiden. Terwijl daarvoor kreeg ik een script en, en ik dacht alleen maar... hoe ga ik dit doen? Waar, waar moet ik beginnen? En hoe ga ik dan beginnen? En wil ik hier wel aan beginnen? Je, en je speelt de wanhoop ook heel goed. Ja, maar, maar het was het een en al wanhoop inderdaad. Uh, en heel erg op mijn intuïtie. Dat, dat is ook, heel, omdat je, ook omdat je natuurlijk geen, geen officiële scholing had gehad. Je hebt alles ja, in de praktijk geleerd. Ja, dus het enige wat je hebt is ja, je, ja, je intuïtie. En dan hopen dat... dat, dat dat dat goed is of zo. En als de regisseur dan... vraagt van, ja, maar wil je het dan zo spelen? Dan wist ik ook niet hoe ik dat moest doen. Want ik, ik had daar geen techniek voor. Um, dus jij speelde min of meer... elke rol hetzelfde? Nee, nou, niet, niet zozeer hetzelfde. Maar ik, ik merkte wel dat, dat... de benadering continu hetzelfde was. En dat... Um, um, de aanpak eigenlijk... hetzelfde was. En... Um, je, je, je kan niet alleen maar bouwen op, op je gevoel en intuïtie. Het is heel grappig. We hebben twee regisseurs met wie je nu gewerkt hebt... Mm -hmm. voorgelegd van wat is er nou eigenlijk gebeurd met haar, met Mariam. Uh, welke ontwikkeling uh, zien uh, jullie? Yeah. Uh, Pieter Kuipers, de regisseur van Doodslag, die zegt... Marjam is een van de grootste talenten die we hebben in Nederland. Ik had niet eerder met haar gewerkt, maar we hadden al gauw een goede band... en een half woord nodig op de set. Ze is heel slim, heeft een goed dramatisch inzicht... over wat werkt en wat niet werkt. Ze weet hoe ze een scène interessanter of pijnlijker... Kan maken. Ze heeft twee jaar in New York gestudeerd en op hoog niveau leren spelen. Voorheen was ze een tale talent dat twijfelde of dit was wat ze wilde. Nu zie ik een gefocuste actrice die precies weet wat ze wil. Veel acteurs spelen, of intuïtief, of technisch. Wat Mariam zo bijzonder maakt, is dat zij beide kan. Ja, wat lief. Het is sowieso heel lief. Na de uitzending krijg je dit ingelijst mee. Ja, leuk. Uh, maar behalve lief, klopt het ook? Is, is die balans is die gevonden? Ja. Van technisch en intuïtief? Ja. ja. Uh, het gaat inderdaad wel steeds beter dan, dan, dan voor, voor de opleiding. Toen was ik eigenlijk alleen maar een en al gevoel en een en al uh, ja, intuïtie. Want en... grappig is dat Hedy Honigman... Mm -hmm. hè, uh, van uh, En op een Goeiedag ook op dit moment uh, gedraaid uh, en te zien... Yeah. zegt... Wederom dat je een schitterende actrice bent. Dat je met kleine gebaren veel kan uitdrukken. En dan zegt ze vervolgens... Mariam is eigenlijk niet zozeer technisch, maar vooral intuïtief. Natuurlijk is ze technisch goed. Als ik mooi schaatsen zie, dan heeft die schaatser ook een goede techniek. Maar daar let ik eigenlijk helemaal niet op. Ik kijk naar het resultaat en ik vind vooral... dat ze een goede intuïtie heeft over wat er moet gebeuren. Uh, dus bij haar uh, slaat de meter eigenlijk toch naar dat intuïtieve door... Ja, maar dat is ook wel. Um, het, is, het is heel erg goed als, als acteur, zijnde dat je een, een goede intuïtie hebt. Of de, de, de, en, en, maar wat ik. Vroeger ver, vertrouwde ik dat ook niet helemaal. Um, dus het was een soort van half-half. Mm. Terwijl nu, als ik dat gevoel heb, dan hou ik me eraan vast. Ik schrijf het op. En ik probeer dan soort van keuzes te maken. Ik wil absoluut geen technische actrice worden. Absoluut niet. Mm -hmm. Maar ik wil wel een actrice zijn die keuzes maakt. En, en, en, uh, en uh, ik, ik maak liever verkeerde keuzes dan dat ik helemaal geen keuzes maak. Um. Ja, dus. Want je, je betaalt daar een tamelijke prijs voor. Je bent jong. Mm -hmm. uh, je had die opleiding, je had nog geen opleiding. Je had wel een aantal hele mooie rollen op zak. Toen ben je twee jaar naar New York gegaan, alleen. Mm -hmm. uh, geen familie om je heen, geen vrienden om je heen. Ja, klopt. Uh, dat is een ongelofelijke avontuur waar je dan voor gaat. Ja. Mm -hmm. yeah. hoe, hoe was het? Gewoon in praktische zin, hoe was het daar? Uh, ja, het was, uh, uh, het was best wel lastig um, om het helemaal rond te krijgen en, en alles. Maar uh, voor mij wel de beste keuze die ik in mijn leven gemaakt heb. Ik zou het zo nog een keer doen. Um... Maar, maar het was denk ik ook een klein kamertje met een lekkende, ja. lekkende kraan en ja. geen geld. En uh, Klopt. eenzaam op je kamer. Nou ja, eenzaam. Een nou ja, zoals, ik, zoals ik vertelde, ik, uh, ik creëer mijn aan... eigen werkelijkheid. Oh ja, je maakt staat niet uit natuurlijk. Ja, het maakt niet uit waar ik, waar ik zit. Uh, het ja, komt zeerlijk. wel goed. Um, maar ja je, moet wel uit, ja, je moet wel heel erg op je centjes letten. Ja. Dat is wel iets wat... Uh... En je moet ook heel erg op jezelf letten, denk ik. Want je kan toch ook toch, totaal onderuit gaan als je in, in zo'n heftige... Uh, opleiding terechtkomt, waar nee. zoveel van je persoonlijke uh, wordt gevraagd. Er is geen ontsnappen, hè? Nee, er is geen ontsnappen, maar ik hou daar wel van. Uh, je, kan mij, je kan mij beter in het diepe gooien... dan dat je me, dat je voorzichtig, dat je me voorzichtig begeleidt. Of, of Gooi mij gewoon in het diepe en ik, ik kom er wel uit. Het is precies hetzelfde als toen ik ging draaien voor uh, The Flowers of Kirkuk. Zat ik ook drie weken in Irak. Ja. <laughs> nou ja, mensen zeiden tegen mij, je bent gek. En ik denk dan van, nee, ik ben helemaal niet gek. Ik ga, ik ga ervoor. Waar komt, dat, waar komt dat vandaan, die waanzinnige toewijding? Um, dat is bijna, nou, ik wil ja. eigenlijk on-Nederlands. Ja, ik weet niet wat, wat ik net zei. Ik, ik heb gewoon obsessies en dan vergeet ik... Alles om me heen en, en, en de wereld om me heen. En het enige wat ik kan zien is mijn, mijn, mijn doel. of wat ik wil bereiken. En, en hoe is En daar gaan we ook eventueel heel veel voor op. Ja. Yeah. Privéleven, yeah. vrienden, yeah. uh, familie. want dat was yeah. er allemaal niet twee yeah. jaar lang. Klopt. Maar ik, ik heb dan een doel. en dan uh, denk ik van. Uh, hoe ik dat dan ga doen. Dat That, is none of my business. Als ik dat komt vanzelf wel. Als ik maar een doel heb... Is dat net... ambitieus? Is dit wat ze ambitieus noemen? Zou best wel kunnen. <laughs> Zou best wel kunnen, ja. Ja. ja. En ik heb nu ook... Ik wil, ik wil er nu ook voor gaan. Kijk, ik heb altijd daarnaast gestudeerd. Hè. Ik heb een jaar museologie gedaan... terwijl ik acteerde. Twee jaar rechten gestudeerd... terwijl ik daarnaast acteerde. Dus het was... Ja, je zit er toch wel een beetje in. Dus je rolde er eigenlijk min of meer in, hè? In, in die hele ja, actief. maar je zit, dan, je, je zit dan in twee werelden. En, en je bent aan het studeren en een beetje aan het acteren. Op een gegeven moment had ik zoiets van... ja, als je, je moet een keuze maken en gewoon daar helemaal voor gaan. Of het nou wel, wel lukt of niet lukt, maakt niet uit... Als ik tachtig ben, dan kan ik tegen mijn kleinkinderen zeggen: Nou, dit en dit en dit heeft jouw oma al meegemaakt. En. Um... Mits die oma niet de hele tijd op toneel bezig is. <laughs> Nog want, steeds. Want dan is ze helemaal <laughs> geen oma natuurlijk, hè? <laughs> ja, ik weet niet, voor mij is het heel belangrijk, of zo zit ik in elkaar, als ik ergens uh, voor ga, als ik ergens voor kies, dan ga ik daar gewoon duizend procent voor. Dat is een beetje mijn instelling eigenlijk. En dat is misschien ook wel precies de voorwaarde... voor een internationale carrière. Dus als wij nou met z'n tweeën hier nu even een poosje gaan dagdromen hardop. <laughs> Waar droom jij dan van? Als heel uh, erg ambitieus goede actrice zijnde. Uh, mijn droom is om... Um, um, overal in de wereld het, ja, te acteren, eigenlijk. dat het overal kan. Dat ik in, dat ik in Nederland mag spelen, dat ik in, uh, in Tokio mag spelen... Dat in, in, in Rusland, in Amerika, in, in Marokko, overal. In alle talen? Alle talen, maakt niet uit. Alle ik, rollen? Alle rollen. Alle nationaliteiten dus? Alle nationaliteiten, alles. Dat is echt mijn droom. Transformeren en elke keer weer wat anders, wat anders spelen en wat anders doen en met andere mensen samenwerken. Um, ja, want ik vind acteren is een, is, een, is een passie, maar reizen ook. En als ik dat kan combineren, dat, dat zou dan echt waanzinnig zijn. En als je zulke doelen stelt, en dat zijn hoge doelen, je hebt ambitie. Hoe ziet dat pad naartoe er dan uit? Want yes. blijf je dan in dit kleine nou ja, dat is ook zitten? Of ga je ja, wat... dan toch ietsje nou je ja, vleugels wat... uitslaan? Ja, nee, wat mijn filosofie is, is... Um, that's none of your business. Het, ma het, het, gaat, het, het gaat mij niks aan hoe ik daar kom. Dat gebeurt vanzelf wel. Als ik een... een uh, um, op het moment dat je het eigenlijk... Uh, tegen jezelf gezegd hebt of de keuze gemaakt hebt, dan ontstaan er dingen. En dat is dus ook zo. Ja, dat ja. Ja. En, ja. Uh, maar zijn er al dingen die deze kant op wijzen eigenlijk? Ik bedoel, die rollen, die internationale rollen waar je het over hebt, liggen die nu ja, voor de opraap waarschijnlijk niet, maar komen die eraan? Um... Mag jij daar dingen over zeggen? <laughs> niet echt. Ja, het, gaat, ik bedoel, het gaat niet heel makkelijk. Het gaat uh, heel langzaam. Um, maar als het goed is, dan komt er dit jaar wel iets op mijn pad. Uh, internationaal. Maar de, ik, ik kan dat pas met zekerheid zeggen als ik op de set sta en actie hoor. Ja. Dan, uh, Kun je me dan toch een kleine hint geven? <laughs> een land? Geef me dan een land op zijn minst. Oké. Okay. Okay. Of een tegenspeler, dan mag ook. <laughs> uh, een, een film, en dat zich, uh, het speelt zich af in New York. Het is een Amerikaanse okay. film, ja. Maar dat is wat ik dus net van zei... Dus je gaat terug zei. naar New York, eigenlijk? Ja, nou, ik ga zondag alweer terug, joh. Je gaat zondag alweer terug? Ja. <laughs> Voor die rol, of gewoon zomaar? Nee, gewoon zomaar. Being dan... there. ja. Ja. Heel veel door die straat van Woody Allen lopen. Hè? Dat schijnt ook enorm te helpen. Ja, gewoon heel veel. Sowieso lopen daar. <laughs> maar ik begrijp dat... We zijn jou wat dat betreft eigenlijk een klein beetje kwijt. Ik zit hier dan nog eventjes nu voor me een beetje te praten. Ja. Maar niks Nederland. Je bent al lang ergens anders. Nee, nou, nee. Of. Nederland ook. Het, ja, het is voor okay, mij maar... hier... Maar ik, ik, ik denk niet echt in grenzen. Dus, in, dus ja, we, we hebben grenzen gemaakt, maar ik zie de wereld als één. En dan zit ik nu in Nederland en dan zit ik zondag in New York... en dan zit ik weer over een paar maanden weer ergens anders. Is dat ook een transformatie die je door hebt gemaakt op, de, op een bepaalde manier? Want er is ooit toch een tijd geweest dat je een lief, braaf, studerend meisje was... <laughs> Nou, ik nog best wel lief en braaf. Ja, jawel. Ergens. Type maar dingen. laat ik het zo zeggen. Je zat nog wel binnen de muren. De, de, bijvoorbeeld ja. de muren van het ouderlijk gezag, om dat maar eens mm -hmm. wat te noemen. Um, nou, ik denk dat New York mij echt wel uh, veranderd heeft. Denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Um, nee, weet het je, wel. Het... je weet het wel. Nee, nee het wel. ik... ik Kijk, het ding is, ik verander per minuut. Eén moment ben ik zo, het andere moment. Uh, vandaag kan ik dromen hebben, morgen denk ik weer nee. Dat, dat is allemaal onzin. Uh, maar je hebt dan, je op een bepaalde manier in een andere omgeving heb je dus probeer, hè, Tenminste, zo heb ik het begrepen. Hè, mm -hmm. Heb je je bevrijd van allerlei jukken, mag ik het zo zeggen? Mm -hmm. Misschien ook van angsten. Mm -hmm. En nu ben je een vrij mens, maar er is ook nog een wereld die misschien wel aan je trekt. Nederland, je familie, je vrienden. Of heb je je echt, wat dat betreft, ook vrij kunnen maken? Ja, heb ik me ook al vrij kunnen maken. Het laatste wat ik, waar we eigenlijk uh, mee begonnen waren is de, de, het, uh, de, de politiek. En, en dat is eigenlijk het laatste waar, wat ik uh, van me af heb gezet omdat dat mij nog heel erg dwars zat. Um, dat is eigenlijk het laatste waarvan ik had... Ja, waar ik eigenlijk een soort van afscheid van heb genomen. Van de politiek. Om echt, uh, echt vrij te zijn. En, en... Voornamelijk, en dan gaat het voornamelijk om die artistieke vrijheid. En... En je ouders, hoe, hoe, hoe ervaren die dat, deze totaal vrijgemaakte Marian? Nee, die, die vonden het heel erg eng dat ik toen ik uh, zei: van ik stop met de rechten en ik ga uh, twee jaar in New York zitten. Um, maar omdat zij. ze zagen hoe gelukkig ik was daar. En hoe. hoe um, ja, dat ik, dat ik eindelijk met iets bezig was. Wat, ja, wat mij eigenlijk heel erg blij maakt. En, en, en um, ja, die hebben... Ja, die staan achter mij. Die staan echt honderd procent achter mij. En alleen omdat ze zien dat, dat ik niks anders wil dan, dan, dan dit. Dan, dan kunnen spelen en, en uh, films maken. En, dus die... Die, die geloven wel in mij. En, en, en die hebben er ook vertrouwen in dat het goed komt. Ja. We spraken met jou uh, een goede vriend van je... en hij is overigens ook een uh, collega, acteur Mimun Uaisa. Ja. En hij, ja. <coughs> hij zei... Um, Mariam is zeer ambitieus en heeft talent, passie en intelligentie... om haar carrière uit te bouwen. En het zal me dan ook niet verbazen... als ze vanaf nu heen en weer zal pendelen tussen New York en Europa... Dat heb je eigenlijk net ook gewoon aangekondigd, toch? Dat ga je gewoon doen. Ja, ja ik ga, ik ga uh, voor de komende tijd op twee continenten leven. Wauw, dat klinkt goed, zeg. Ja. Nog een keer. Op twee continenten leven? Ja. ja. Hé, hey, maar die Amerikaanse film waar je dan in gaat... die moet wel zo groot zijn dat je je ook kunt permitteren... om op twee continenten te leven. Nou, het wordt geen grote film, zal ik je nu al vertellen... Maar dat is ook een beetje. Ik denk dat ik voor altijd wel in soort van uh, arthouse-films. Denk zegt. je dat echt? Ja, ja? ja waarom? een soort van uh, Juliette Binoche-achtige kleine film. Oh, die het zegt. Daar heb je ook wel iets van weg. Maar, maar waarom eigenlijk? Waarom niet de hele omdat grote. Ik dat, omdat ik dat het, het, het, het, het, het, het mooiste vind, eigenlijk: de, um, kleine en kleine. Uh, en met z'n allen toch proberen iets van te maken met, met weinig geld. Um, ja, en daardoor dat je zo weinig geld hebt en zo hard moet werken, um, ja, dat, dat is best wel inspirerend eigenlijk. Mm. Uh, en uh, uh, als contrast, hey, die Honigman, die altijd dwars is en nu dus ook weer... die zegt dan, het lijkt me juist goed als Mariam eerst zich maar eens even goed in Nederland neerzet... en daarna pas naar het buitenland gaat. En dat ze een klassiek drama op toneel gaat uh, staan. En werken uh, met taal in een groot zwaar werk. Bijvoorbeeld Shakespeare, dat is goed voor elke acteur of actrice. <lacht> dat... Ze heeft echt een totaal andere koers voor jou in het hoofd. Dat ga, hey, ga je dat doen? Nou, ik... Nee, ik... ik, ik nou, nee. Dat staat nog niet op de planning. Ben je een toneelactrice? Ik zal je vertellen, het lijkt me wel leuk om theater te gaan doen. Vroeger vond ik het heel erg eng, omdat ik geen opleiding heb gehad. Of geen opleiding had. Maar nu dat ik twee jaar eigenlijk alleen maar gericht... Ja, ik twee jaar een toneelschool gedaan heb... Ja, nu durf je het misschien eerder Nu durf ik het wel, ja. Ja. Shakespeare, ik ben heel benieuwd. We gaan nog even naar uh, Ragnar Niemeyer... We zijn weer aan het voetballen. We doen dat in de tweede helft. We zijn drie minuten bezig bij Herakles tegen RKC. En het is 2-0 voor Heracles na doelpunten van Armenteros en van Kwanza. Wel een wissel gezien bij RKC dat nu verdedigend aan de bak moet in het eigen strafschopgebied. er ook goed verdedigd bij het 5 meter gebied. De bal gaat weer naar de buitenkant toe. Braber is eruit gegaan en er is een spit bijgekomen ten voorde. De afgelopen periode zijn basisplaats heeft verloren. Meer aanvallend voetbal van RKC... Om toch te proberen die achterstand van 2-0 ongedaan te maken. Zometeen met drie spitsen in de tweede helft van deze wedstrijd. Ik heb het gevoel dat er wat minder mensen achter mij zitten. En voor mij trouwens ook dan in de eerste helft. Misschien zijn er al mensen bij die denken, nou 2-0 voor Heracles. LKC was niet zo sterk, creëerde zich eigenlijk weinig. We geloven het wel. En we blijven voorlopig eventjes in de skybox zitten achter mij. Dat geeft die mensen dus ongelijk. Herakles krijgt een vrije trap mee een paar meter over de middenlijn... aan de rechterkant van het veld. Zoeken naar Armenteros bijvoorbeeld. Hij is de nieuwe centrumaanvaller... na het vertrek van Gleiner Plet gisteren naar FC Twente. Hij heeft nog geen afscheid genomen. Dat zal later gaan gebeuren. Misschien wel komend weekend in de competitiewedstrijd tegen PSV. Dat is natuurlijk een mooi moment om het publiek uit te zwaaien. Hij was toch de topscorer met tien doelpunten. En die is Peter Bos, de trainer van Herakles, natuurlijk toch, toch kwijt. Het beker toernooi belangrijk voor de ploeg uit... Almelo hier omdat de competitie toch niet zo geweldig draait. Een groot gat nog richting de plaatsen die Europees voetbal inhouden aan het einde van het seizoen. Het ziet er dus allemaal rooskleurig uit. 2-0 is het voor Heracles tegen RKC Waalwijk dat nu wel zal moeten in die tweede helft. Heel duidelijk, dankjewel. Ragnar Niemeyer, Heracles tegen RKC. Uh, we zitten in de finale van deze uitzending. Ik zit hier met een vrouw van 26 met een enorme staat van dienst. Heeft internationaal al prijzen gehaald. Uh, gaat nu binnenkort naar New York. Gaat daar in daarin een fantastische arthouse film spelen. We weten nog niet welke titel. Misschien gaat ze dat nu nog in de laatste twee minuten zeggen. Ik heb er een beetje een hard hoofd in. Hm. Maar um, wat mij opvalt is eigenlijk dat als, als Jolante Cabau van Kasperger een heel klein mini-rolletje doet... dat de stop de pers, de voorpagina, telegraaf... iedereen hoort ervan... Uh, we mogen het allemaal weten... zelfs als het over een rol van anderhalve minuut gaat... in een of ander dingetje. Hm. Eh, wij horen eigenlijk heel weinig van jou. Is dat bewust beleid van jou, van je agent? Uh, ik zoek de media niet op, eigenlijk... Uh... Maar ja, soms bijvoorbeeld met uh, een film zoals Op een Goede Dag... had ik wel gewild dat, er, dat daar wel wat meer aandacht aan uh, besteed werd. Maar um, ja, ik ben, de dingen die ik ook doe zijn ook niet heel erg commercieel. Dus waarschijnlijk is het dan ook niet interessant of zo. Ik weet het niet, maar ik, ik, ik, ik zoek het in ieder geval uh, niet op. Maar, nou, soms ja. had ik wel, heb ik, maar soms denk ik wel van sommige projecten... Die verdienen wel wat meer aandacht. Wij gaan jou wel opzoeken. Laten we het zo afspreken. Wat staat op je tegel? We hebben nog 40 seconden. Oké. Okay, oh. um, alleen met het hart kun je goed zien... het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. Nog een keer. Wil je hem nog een keer zeggen? Ja. Alleen met het hart kun je goed zien... het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. En hoe zien we dat dan in die New Yorkse rol zo terug? Okay. Nou, in New York. Meer in het leven. Uh, het is van de kleine prins. Dat, oh. ja. Yeah, dat uh, yeah. de vos zei... Um, en, um, ja, de waarde van, van een voorwerp... of van, van de mens... Uh, wordt bepaald door de herinneringen. Dank, mevrouw Hassouni. Dit was aflevering 2421. Ja, morgen ontvangen wij Victor Reinier over het succes van Flikken Maastricht. Tot dan. Radio 1 nee. Genstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Zucht dus niet. <laughs> Heel diep. Als u ziek bent, ga je naar de huisarts.